Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De A58 in Zeeland is in de richting van Vlissingen weer open. Rond deze tijd kunnen ook de rijbanen naar Brabant weer worden gebruikt. Wel moet het verkeer langzamer rijden omdat het wegdek beschadigd is. Het herstel van het asfalt is nog niet optimaal. De snelweg was sinds 8 uur vanmorgen dicht... na drie kettingbotsingen waarbij twee doden vielen. Er waren 150 auto's bij betrokken. De twee slachtoffers komen allebei uit Middelburg. In de loop van volgende week wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de 25 gewonden en andere betrokkenen bij het ongeluk. Mensen die niet werken krijgen het volgend jaar moeilijker dan dit jaar. Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan er volgens het Nibud bijna allemaal in koopkracht op achteruit. Chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen waarschijnlijk wel het meest. Als ze in een gemeente wonen die stopt met de vergoeding van huishoudelijke hulp kunnen ze 300 euro per maand verliezen. Deze groepen worden door meerdere bezuinigingen getroffen. Minister Schippers van Zorg heeft voor het eerst in jaren een einde gemaakt aan de groei van de zorguitgaven. Het eigen risico stijgt met 15 euro. De zorgtoeslag gaat voor lage inkomens omhoog, maar wordt wel sneller afgebouwd voor hogere inkomens. Het kabinet verwacht dat ruim 70% van de Nederlanders er volgend jaar op vooruit gaat. Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord worden voor onbepaalde tijd nog zonder supporters van de bezoekende club gespeeld. Dat hebben de gemeente Amsterdam en Rotterdam afgesproken. Aanleiding waren de ongeregeldheden in de Kuip en Rotterdam na de bekerfinale tussen Ajax en Pek in april. Ajax en Feyenoord spelen al vijf jaar zonder uitsupporters. Die regeling komt officieel dit jaar ten einde, maar volgens Amsterdam en Rotterdam is er nog geen reden om hem te veranderen.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 Met, uh, een, een, een stuk te spelen van Rob Ronk, speciaal ge, uh, gecomponeerd voor uh, trompet-special, eigenlijk. Dus je hoort een, een soort unisonenlijn, die de naderhand ook uh, wat uit, uitgewerkt wordt, met elf trompetten. Ja, meer kan je toch niet verwachten? All by myself. We gaan het horen.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 Kiss me sweet And we'll go Baba dia She ya baba we are the <laughs> baby you be you better go you better do bad the dia to be you do you do be do be baba do